Lizelot Thomasen met het NOS-journaal. Duitsland en Frankrijk zijn bereid elke vierde migrant die over zee in Italië aankomt op te nemen. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Zeever in een Duitse krant. De gesprekken lopen nog, zegt Zeehover. Maar als alles blijft zoals het nu is, kunnen we 25% van de uit zee geredde mensen overnemen. Het voorstel zal later deze maand op Malta aan EU-collega's worden voorgelegd. Het kabinet heeft van de zomer een Amerikaans aanbod afgeslagen voor hulp bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat hebben de ministers Blok en Grapperhaus geantwoord op kamervragen. Het ging om tien vrouwen en hun kinderen. De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat Nederland zich moet inspannen om deze Nederlanders op te halen, maar volgens het kabinet is dat niet zo gemakkelijk.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 Tennet is eigendom van het ministerie van Financiën en is sinds 2010 ook beheerder van bijna de helft van het Duitse hoogspanningsnet. De Hongaarse schrijver George Konrad is overleden. Hij was behalve schrijver een boegbeeld van de Hongaarse dissidentenbeweging ten tijde van de Hongaarse communistische dictatuur. Een bekend boek van hem is Tuinfeest. Konrad was 86 jaar. Het weer, vannacht kans op een mistbank. Het wordt 9 tot 3 graden. Het weekend is droog met geregeld zon. Morgen wordt het 18 tot 22 graden. Zondag wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de... Koebel? Het antwoord is... 5 keer...